In een reactie zegt Greenpeace dat op de voet te zullen volgen. Het weer op steeds meer plaatsen sneeuw. Maar in het noordoosten blijft het overwegend droog. En het vriest op de meeste plaatsen licht. Morgenochtend trekt de neerslag naar het zuidoosten weg. En de maximaal liggen rond 4 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 Goedenacht. Goedenacht. We zijn nog steeds wakker na een eenerverende dinsdag 5 januari 2013. De dag dat het CDA opeens anti-Europees geworden is. Maar ook de dag dat het programma De Vliegende Hollander... het eerste slachtoffer heeft geëist. Dean Sanders knalde van een schans af en heeft zijn knie verbrijzeld. We gaan het daar verder niet over hebben vandaag. Wel over het CDA en Europa. En over het nieuwe Oranje Boven. En we beginnen met demonstraties tegen de monarchie. Ja, want wij kunnen het ons haast niet voorstellen. Maar mocht u iets tegen Beatrix hebben en wil u nog even laten weten voordat ze aftreedt dat ze alles fout gedaan heeft, dan kan dat. In de aanloop naar de troonswisseling op 30 april zal er ruimte zijn voor demonstraties tegen de monarchie. Dat vertelde de minister Opstelte vandaag aan de Tweede Kamer. Niet alle partijen reageerden daar enthousiast op, vooral Kees van der Staaij van de SGP. Hij riep de politie op zonder schroom op te treden bij demonstraties. Meneer van der Staaij, nacht Goedendag. Had u dat meisje in Utrecht met dat protestbord weggevoerd afgelopen vrijdag? <laughs> nou, wat daar precies gebeurde, dat weet ik niet. Daar uh, is de politie Utrecht nog mee bezig. Maar het enige was, toen het in de Kamer vandaag heel breed werd getrokken... en van er is toch wel alle vrijheid en alle ruimte... toen dacht ik even, terug aan 1980 en de ellende die we toen hadden... rond die krakenzijden in Amsterdam. Uh, laat het nu alsjeblieft wel een feest worden. Dus prima dat er uh, vrijheden zijn, heel goed zelfs, om je mening te uiten... Uh, maar er zijn ook wettelijke grenzen. En uh, toen Groot van de Kamer zei van... Uh, het accent legt op alle vrijheid... zei ik van ja, maar die grenzen blijven toch ook wel gewoon gelden. En als er dingen gebeuren die niet deugen... dan moet er niet geschroomd worden op te treden. Maar meneer Van der Staaij, die grenzen worden toch zelden opgezocht. Ik ben 25 en ik kan me uit Nederland... geen echte goede demonstraties herinneren. Nou, behalve dan... bij de vorige keer... Dat wij um, de, de, de inhuldiging hadden van een nieuwe vorst in 1980. Ja, dat, dat is al wat langer gelegen, geleden. Doen. Ja, dat dus, is al ja, wat langer Maar daar gelegen. denken we dan wel weer aan terug. Het is nu de, de eerstvolgende. Grote gebeurtenis uh, sinds die tijd uh, van een troonswisseling. Dus ja, het is toch wel logisch dat je daar even aan terugdenkt. En als dan alweer nu zorgen worden gemaakt van we kunnen toch wel genoeg protesteren tegen de monarchie, dan denk ik met die herinneringen in het achterhoofd, van nou, ik hoop dat het nu toch wel op een andere manier gaat. Bent u bang dat het weer zo erg wordt als toen? Ik, ik herinner me nu vooral dat, dat beeld, dat vooral ook laat te zien is uh, bij de troonsafstand van onze koningin, dat, uh, dat uh, um, Juliane echt een soort geluid ging maken. Bent u bang dat Beatrix dat ook moet doen? Nou, ik ben niet direct bang dat dat uh, nu weer zo gaat gebeuren. Want het is natuurlijk wel een hele andere situatie. Dat er toen ook sprake was van uh, heel veel ongenoegen over uh, ontruimde panden, woningnood en dergelijke. Ik geloof niet dat dat op die manier nu ook speelt. Uh, maar aan de andere kant, er zijn altijd wel weer een paar onverlaten... die vinden dat een schitterende dag om aandacht op zichzelf te vestigen. En uh, dan vind ik dat we ook wel de grenzen... juist ook op die dag en de aanloop daarnaartoe ook wel goed moeten bewaken. U vindt dat de Nederlander niets te klagen heeft? Dat is zo. Er, is, er zijn hier ruime vrijheden om je kritiek of wie dan ook uh, naar voren te brengen. En dat is ook prima. Je moet er niet aan denken dat dat heel anders zou zijn. Dat je daar in je kraag gegrepen kan, uh, kan worden als je dat doet. Er zijn maar genoeg landen op de wereld waar dat wel zo is. Dus daar moeten we zuinig op zijn. Maar moeten we moeten ons ook niet schamen om af en toe eens te beklemtonen. Maar er zijn ook gewoon wel grenzen aan die vrijheid. En als je uh, uh, een wanorde ervan maakt... of als je uh, aan het opruien bent om... Uh, geweld te gaan gebruiken en dat soort dingen meer... Ja, dan ga je gewoon over de schreef. En dan hoort er ook bij dat daar tegen opgetreden kan worden. Maar begrijpt u dan niet dat dit beetje chauvinisme... dat dit misschien voor sommigen uh, een moment kan zijn... om hun ongenoegen tegen bijvoorbeeld het beleid... tijdens de economische crisis te uiten? Ja, prima. Er zijn ook allerlei mogelijkheden voor. Maar als het maar netjes blijft. Maar het is volgens de letter van de wet toch wel mogelijk... om ook te demonstreren uh, bij een gelegenheid als deze... Zeker, uh, alleen uh, er is wel een grens, ook volgens de wet, openbare manifestaties. Als er uh, sprake is van uh, wanordelijkheden die kunnen ontstaan, dan is er een, een, een mogelijkheid om een heldere grens te trekken. En dat is inderdaad natuurlijk ook gewoon aan degene die daarover gaan, uh, ook op de 30ste april. En um, heeft u dan nog, uh, is het dan beter om het bijvoorbeeld een dag ervoor te organiseren of zo? Wat is uw alternatief? De, nou ja, kijk, ik vind sowieso, het zou, uh, het zou natuurlijk zeer toe te juichen zijn, als bij wat er ook gebeurt aan uitingen van ongenoegen... Uh, je altijd gewoon binnen de wettelijke grenzen blijft. Dan is er volgens mij ook geen probleem. Het probleem is als je die grenzen gaat opzoeken... en het echt tot ordeverstoringen en geweldsgebruik en opruiming en dergelijke gaat leiden. Maar, maar minister Opstelten wilde dus een extra evenement organiseren om te demonstreren. Dat klinkt u dan toch eigenlijk als muziek in de oren, neem ik aan? Nou ja, dat, als, je, als je zegt van uh, uh, ga eens een eind... Uh, uh, en uit, uit, uit, uit de buurt van uh, de, de route of waar de feestheden plaatsvinden met je bord staan, dan lijkt me dat wel prachtig. En, en op een ander moment bijvoorbeeld? Op een ander moment kan het ook allemaal heel goed. Mogelijkheden genoeg. Maar er was toch niemand in de Tweede Kamer die echt opriep om het uit de hand te laten lopen. Terwijl u zei, ja, ik, ik had het gevoel dat ik even er iets van moest zeggen. Nou, kijk, de vragen waren allemaal wel van "Majesteitsschennis krijgt toch niet te veel nadruk. Het heeft toch geen prioriteit. Er is toch wel een vrijheid uh, waar we niet aankomen. Ik vond het, het accent wel heel eenzijdig liggen op van dat er wel alle vrijheid is. En uh, dan, uh, dik, dan ga ik maar eens even aan de andere kant hangen. Dat, het, dat we ook wel gewoon duidelijke grenzen hebben, die we dan juist ook wel moeten durven hanteren. En bij uzelf, op de dag van de troonwisseling, gaat de vlag uit, neem ik aan, bij de familie van de Staai. Absoluut. SGP-partijleider ja. Kees van de Staai. Succes met deze kruistocht, hartelijk dank. Dankjewel. Heeft u vandaag geen televisie gekeken? Geen probleem. Zometeen is hier het mediaoverzicht bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. En zometeen ook de band Sunday Sun. Ze gaan live spelen bij ons in de studio. Maar eerst gaan we het hebben over een debat in de Tweede Kamer... over de premier van een ander land. Het zal niet zo vaak zijn voorgekomen in Nederland... maar vandaag was dat wel het geval. De uitspraken van David Cameron over Europa... en de rol van de Britten daarin... was genoeg om te praten in Den Haag. In de speech kondigde Cameron een referendum aan... over het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië. Dat referendum zal, als Cameron aan de macht blijft... pas over vijf jaar plaatsvinden. Eerst zouden de Britten samen met de andere EU-lidstaten... orde op zaken moeten stellen. Aldus Cameron. De European Union. That emerges from the Eurozone crisis is going to be a very different body. It will be transformed, perhaps beyond recognition, by the measures needed to save the eurozone. We need to allow some time for that to happen and help shape the future of the European Union. So, when the choice comes, it will be a real one. Over die uitspraak werd dus vanavond gedebatteerd in de Tweede Kamer, samen met Europa Kenneth Bart van Hork kijken we terug op het debat. Bart, goedenavond. Goedenavond. Een Tweede Kamerdebat over een speech van een Britse premier. Waarom is deze speech zo belangrijk? Ja, daar uh, kun je je vraagtekens bij stellen. Het is voor uh, Europa belangrijk, omdat uh, het Verenigd Koninkrijk natuurlijk een heel groot uh, land is in Europa. En uh, hij uh, heeft de boel echt op scherp gezet. Door te zeggen van, nou ja, als het moet, dan stappen wij gewoon uit de Europese Unie. Maar over vijf jaar, en dat duurt allemaal nog lang. Het zijn toch niet van die hele krachtige woorden? Nee. Nee, nee, nee, nee. We moeten het ook allemaal niet te, te, te, te zwaar aantrekken, hoor. Ik, ik chargeer het ook een beetje. Cameron staat onder druk van zijn partij, de conservatieven. Die willen gewoon een stevig eurosceptisch geluid. Mm -hmm. En dan krijg je dus inderdaad allemaal die randvoorwaarden over vijf jaar. Er moet nog eerst even onderhandeld worden wat er in het referendum komt. Dus kortom, ja, kijk, als we nu vijf jaar geleden terugkijken... De discussie die we nu voeren over Europa... die ja. hadden we natuurlijk vijf jaar geleden nooit zo kunnen voorspellen. Dus ja, wat er over vijf jaar gebeurt in Europa, wie weet, wie weet. En dankzij Cameron en zijn collega's die het in Engeland op scherp hebben gezet... moet er op dinsdagavond lang doorvergaderd worden in Den Haag. Ja, dat is knap, hè? Ja, ja toch? Ja, ja, ik vond het ook al. Mijn conclusie, ik heb het op Twitter gezet... mijn conclusie was dat we volgende week... maar een debatje moeten hebben over de speech van uh, de premier van, van Roemenië. Want het is aan de ene kant wel een beetje een schale vertoning, inderdaad. Kijk, als een premier van, van een ander land een speech houdt... dan ja, zou je zeggen, is dat niet echt een reden... om een debat in de Tweede Kamer over te voeren. Zeker niet omdat morgen weer een debat is over Europa en waar het eigenlijk om zou moeten gaan... namelijk om, om uh, de, de begrotingsbesprekingen die uh, uh, in, in, in 7, 8 februari plaatsvinden... waar het grote geld verdeeld gaat worden en daar moet het eigenlijk over gaan. Maar ja goed, ieder debat over Europa in de Tweede Kamer, want het is daar schaars... is natuurlijk goed en mm -hmm. ja, dat dit dan de aanleiding was, dat is een beetje jammer... maar dat er gede gedebatteerd wordt over Europa, dat is altijd goed. En jij hebt als Europa-kennen natuurlijk zitten kijken... Uh, hoe werd er gereageerd door de Tweede Kamer? Nou ja, je had natuurlijk uh, de voors en tegens. Uh, je hebt uh, natuurlijk wel die stevig van Leertrok. Uh, je hebt uh, aan de andere kant Pechtold die uh, zegt van ja, nou, we moeten vooral pro-Europa zijn. We hadden natuurlijk het opmerkelijke lijstje van uh, Sibrand Buma van CDA die uh, ineens met een lijstje met bevoegdheden kwam die hij terug wilde hebben. Um, je had de VVD die uh, ja, eigenlijk een beetje inhoudsloos was. Um, en vervolgens had je een premier die, ja, die, die toch eigenlijk een beetje gevangen wordt... tussen uh, enerzijds de PvdA, die heel erg pro-Europa is... en zijn eigen VVD, die eigenlijk toch wel een beetje het allemaal te snel vindt gaan... en toch liever op tram wil trappen. En je merkt dat de Kamer heel erg een visie wil hebben van Rutte... waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Ja, en Rutte wil daar niet echt antwoord op geven. Hij wil niet echt zeggen van we gaan linksaf, we gaan rechtsaf... we gaan vooruit of achteruit... Daar doet hij heel schimmig over en hij zegt alleen maar... daar komen we nog wel een keertje mee. Dus wat dat betreft was het ook echt een, een, een debat met weinig inhoud. Ja, dat, dat zegt hij eigenlijk al een heel stuk langer. Daar komen we nog wel een keer mee. Maar op een gegeven moment moet er toch echt een keer iets gebeuren. Wat verwacht je dan? Wordt het dan dat we de VVD-kant... of de PvdA-kant op gaan, wat Europa betreft? Dan denk ik dat we toch meer de PvdA-kant op gaan. Omdat de VVD toch een beetje een, een loos verhaal houdt. Men zegt wel, van en, en dat zei Albert Selstra ook... we zijn, uh, in principe zijn we heel erg voor Europa... We willen allemaal die gemeenschappelijke markt, we willen inderdaad handel drijven, maar allemaal die, die regels en bevoegdheden, ja dat vinden we allemaal maar niks. Ja kijk, dat kun je natuurlijk deels wel zeggen, maar ja, als jij uh, je producten in Nederland maakt, dan wil je ze ook kunnen uitvoeren naar uh, pak een beetje, Spanje of Duitsland. En als in Spanje en Duitsland andere regels zijn, ja dan wordt het heel lastig handel drijven. Hm. Dus dan moeten we weer afspraken maken en daar komen die Europese regels vandaan. Dus ja... De, als we uiteindelijk zouden moeten kiezen... dan denk ik toch dat we meer richting de, de PvdA-kant gaan. En dat zou onze premier best wel eens duur komen te staan... want hij heeft natuurlijk heel veel verwachtingen geschept... met dat scherpe geluid wat hij heeft, uh, heeft geopperd. Dat zag je met bijvoorbeeld ook geen steun naar Griekenland. Maar als het puntje bepaalt, je komt, dan toch weer steun naar Griekenland. Ik heb niet het idee dat je op het puntje van je stoel hebt gezeten vanavond. Nee, <laughs> nee absoluut niet. Het was wel even leuk om uh, nou ja, de draai van Buma... Dat was wel even leuk om te zien. En daar uh, dook iedereen meteen uh, op. Vijf keer een interruptie. Maar ja, kwam er nou echt wat nieuws uit vandaag? Nee. En als je dan ziet dat er morgen weer een debat over Europa staat. En deze keer dan over weer iets van ja, een begroting. En dan krijg je weer de vraag, komt er een visie? En dan krijg je weer het antwoord, die visie die komt nog. Ja, dan er moet op een gegeven moment wel spijkers met zeg, geslagen worden. Zeg, Bart van Oren, Europa kennen. Je wordt toch niet Europa-moe? Nou, ik word niet in Europa moe, maar ik word wel een beetje. Uh, ja, ik denk van ja. Kijk, het punt is, er worden nu hele grote stappen gezet in, uh, in Europa. Uh, dat zie je in landen als, als Frankrijk die gewoon zeggen, wij moeten gewoon een, een politieke unie hebben. Dan zie je uh, een land als uh, Verenigd Koninkrijk die zegt, van nou, wij trappen nu op de rem. Landen gaan nu piketpijltjes slaan. En dan moet je als Nederland ook gewoon een mening hebben en durven zeggen van dit willen we wel en dit willen we niet. En niet zeggen van ja, uh, we gaan er nog eens even goed over nadenken... en we komen er nog op terug. Dus ik, ik, ik verwacht wel van uh, deze regering... dat ze uiteindelijk een, een standpunt in durven nemen. Ja. En dat heb ik tot op heden nog niet echt gezien. Dankjewel Bart van Hork. De uitleg is ons weer helemaal duidelijk. Graag gedaan. Zelfs in de nacht is onze redactie nog scherp, want we kunnen nu nog even bellen met SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Dat gaat natuurlijk over dat debat dat net gehouden is... over de uitspraken van David Cameron. Meneer van Bommel, goedenacht. Goedenacht. Ja, we hoorden net van onze Europa-deskundige dat hij het zelfs een beetje saai vond. En dat zegt volgens mij dan wel genoeg als zelfs Europa-deskundigen het al geen hele leuke debatten vonden. Was het zo saai? Nou ja, het was hooguit saai omdat we uh, van het kabinet nog geen nader standpunt hebben mogen horen. Terwijl we toch allemaal in de Kamer wisten uh, vannacht, want het is uh, echt voor middernacht uh, geëindigd dat uh, er een verschil van opvatting bestaat bij Partij van de Arbeid en de VVD. De, de, dus de regeringspartijen zijn het onderling oneens. En dat is uh, op zich, uh, vind ik, als lid van de oppositie... toch altijd wel een spannende aangelegenheid. Ja, want dat was ook vooral het verwijt van uh, Bart van der Hork... dat het heel veel op de lange baan geschoven werd. En dat er eigenlijk niet alleen in dit debat... maar in de afgelopen maanden geen beslissingen zijn genomen. Dat klopt. Het... Uh... In het regeerakkoord staat dat er aan de, commissie, de Europese Commissie gevraagd gaat worden welke bevoegdheden er terug kunnen naar de lidstaten. Cameron heeft gezegd, er moeten dingen terug naar de lidstaten. Ook de regering vindt dat dus. En als de Europese Commissie niet met een voorstel komt, dan zou de regering dat zelf doen. Nou, daar wachten we nu al een hele tijd op. En dat is toch echt nu op de lange baan geschoven, omdat we daar... Ja, pas in, in, in juni van dit jaar iets van het kabinet gaan vernemen. Het CDA kwam vandaag, of eigenlijk moet ik zeggen gisteren... met een, een lijstje van 13 punten waar het CDA van vindt... dat die terug kunnen naar de lidstaten. Dus de, de, er wordt wel van alles nog wat gezegd. Uh, maar het Nederlandse kabinet uh, blijft, uh, blijft dat voorlopig voor zich uitschuiven. En dat is natuurlijk buitengewoon onbevredigend. Maar u staat als SP sinds vandaag weer een beetje steviger... als Europa kritische Partij. Want u heeft het CDA als een bondgenoot erbij gekregen. Ja. Met klopt? Ja, dat klopt. Uh, en de, de, ja, daar, daar verheug ik mij natuurlijk over. Want wij zeggen al veel langer... Europa bemoeit zich met veel te veel zaken. Hè, een aantal dingen die het CDA noemt. Neem nou bijvoorbeeld de duur dat je met zwangerschapsverlof mag. Of een aantal andere zaken. Daar willen wij ook best over praten. Daar zeggen we ook van... Ja, Europa moet zich niet met teveel willen bemoeien. Maar de kern van het Europese beleid wordt nog wel gesteund door het CDA... en overigens ook door regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid. En dat is toch dat Europa zich in veel te belangrijke mate bemoeit... met uh, de begrotingen van de lidstaten. En straks moeten we zelfs goedkeuring in Brussel gaan halen... voor de begroting van, uh, van, de, van de Nederlandse overheid... En ook uh, daarmee uh, zegt, zegt Brussel ook iets over de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Nou ja, dat willen wij als SP natuurlijk helemaal niet. We willen zelf gaan over de Nederlandse begroting en dus ook over eventuele bezuinigingen. Maar is het niet een beetje gek, politiek gezien, dat uh, nu het CDA juist aan uw kant is gaan staan? Omdat ze juist heel veel van die bevoegdheden zelf eigenlijk weggegeven hebben. Dat klopt, ja. En dat... Uh, dat maakt ook dat het CDA natuurlijk uh, uh, vannacht flink bevraagd is. Um, al, alhoewel dat alleen maar in de eerste termijn kon omdat uh, de heer Buma bij de tweede termijn al vertrokken was. Maar dat, uh, dat terzijde waar het om gaat is dat het CDA uh, jarenlang, eigenlijk moet je zeggen decennia lang, voorop heeft gelopen in Europa om mee te doen met de grote landen en Europa steeds machtiger heeft gemaakt... en nu ze zelf twee weken in de oppositie zit... in één keer begint te roepen dat het allemaal een tandje minder moet in Brussel... en dat de bevoegdheden terug moeten. Ik geef toe, uh, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald... maar het is wel laat van het CDA. Nou, Riekt dat volgens u naar populisme misschien? Nou, in ieder geval naar opportunisme... Want het, uh, het is echt nu de positie die het CDA heeft in de oppositie dat ze nu in één keer bezwaar gaat maken. Uh, er is altijd door het CDA hartstochtelijk en onvoorwaardelijk de liefde beleden aan Europa en aan een steeds machtig wordende Europa. Uh, maar goed, um, ik heb het CDA liever aan mijn kant ook al zitten ze dan nu in de oppositie, dan aan de andere kant... aan de kant van Brussel, waar uh, geldt dat zowel de Europese Commissie... als het Europees Parlement moeten worden opgevat als een rupsje nooit genoeg. Hoeveel bevoegdheden ze daar ook krijgen, ze zullen altijd naar meer macht verlangen. Ja, voor de duidelijkheid van Haarsma Buma, die ging weg om bij Paul Witteman... nog, nog een keer zijn, uh, nou ja, eigenlijk dat draaien nader toe te lichten. ja. <laughs> Um, uh, hoe werd daarop gereageerd, zou in het debat mee zeggen? Iedereen vroeg zich om het begin af na de pauze van. hé, hey, waar is de heer haar, uh, van Haarsma Buma gebleven? Uh, tot ik op Twitter een hele gevatte opmerking las. Nieuw plan uh, van de heer Buma. Minder den meer Hilversum. Met andere <laughs> woorden, uh, de tv-Powerman uh, <laughs> ging even voor op, uh, op het Haagse debat. Dat is eigenlijk niet netjes natuurlijk, want als je uh, zo'n uh, belangrijke bijdrage aan het debat levert als CDA en de zaak allemaal anders wil... Ja, dan moet je eigenlijk ook de tweede termijn uh, aanwezig zijn om nog te kunnen reageren op de bijdrage van de regering. Dat kon de heer uh, Van haas buma niet. Ik ga er maar vanuit. Ik zal het morgen even terugkijken dat hij dat in Pauw en gedaan heeft. Nu uh, is er morgen weer een uh, debat over uh, uh, Europa. Is dat weer op de lange baan schuiven van onze premier? Nee, dat, dat kan wat het debat morgen betreft niet. Ah, er gaat eindelijk iets daar, gebeuren. We moeten eigenlijk zeggen vandaag, ja. uh, dat kan niet, want uh, dat gaat over de begroting uh, uh, voor de komende jaren. En daar zal de regering toch echt een standpunt moeten innemen, uh, wat de inzet van de regering wordt. Wij houden het in de gaten. Voor de duidelijkheid, u was verbonden met Hilversum. Dank u wel voor de reactie. <laughs> ja, nou, heel graag gedaan. Maar eerst naar en Toen Hilversum voor u. Dank u wel. Oké. Okay. Dankjewel, Amstelveen, voor een geweldige avond. Daar twitterden ze allebei, Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Zij vormen jurk en ze zongen natuurlijk Als ik bij jou ben. Dat kon je waarschijnlijk wel horen, want ze zongen het zo'n 800 keer. En het is het eerste nummer van hun nieuwe album dat ze vanavond in Amstelveen presenteerden. Glitter Jurk. Ja, terwijl u op de radio jurk hoorde, uh, was een soundcheck hier van Sunday Sun. Dat is de band die vandaag bij ons in de studio is. En minstens net zo leuk, kan ik u al vertellen. Dat allemaal zometeen. Eerst gaan we naar Robert Smit. De man met vierkante ogen, noemen we hem altijd. Want hij heeft alles gekeken op televisie. Ja. Welk programma heeft het niet gehaald in je mediaoverzicht? Er uh, zijn heel veel natuurlijk. man nee? bij het hond. Geen man bij het hond? Uh, nee, die zit er een keertje okay. niet in. Nou, verras ons. Maar uh, wel ja, de, het themaavond van, van deze avond, namelijk Nederland 3... stond in het teken van pesten. En daarom zeggen wij vandaag dag tegen pesten. Want dit mag nooit meer gebeuren. Een jongen van 20 uit Twente maakte vorige week een eind aan zijn leven... omdat hij er niet langer tegen kon dat hij werd gepest. Ja, dit ging over Tim Ribberink. Het verhaal kennen we natuurlijk allemaal... Dag tegen Pesten was een special van de BNN en uh, KRO. En er kwamen eigenlijk allerlei facetten voorbij in een uh, uur uh, durend programma. De impact van pesten, uh, ja, wat de gevolgen daarvan zijn. En die zijn soms echt verdergaand. Uh, zo is er een portret gemaakt, hartverscheurend, echt van uh, een 15-jarig meisje, Fleur Bloemen. Zij zag het niet meer zitten en sprong voor de trein. Achterlatend twee ouders die helemaal kapot zijn. Voor de beste zou ik, zou ik het meer zou, wil ik zeggen van neem eens contact met ons op en kijk eens hoeveel verdrieters wij hebben. Dan doen ze het misschien nooit weer. Ja, de dit, dit, dit interview duurde echt minutenlang lang en uh, ja, de ouders van Fleur legden echt hun ziel op tafel met, uh, met dit interview. Ze laat gewoon in de brief, maar laat ze dus naam van, uh, van kinderen achter. Ook van iemand die haar gewoon dood wou. En, die, en dus ze schrijft gewoon: van uh, je hebt je zin. Het is, het is allemaal heel erg zwaar. Normaal heb ik het altijd, heb ik altijd vrij... Ja, probeer ik ja, een beetje, ja, beetje ja, luchtige het, dingen uh, Meestal te is het lachen. Ik dacht uh, ja. met, met Fleur Bloemen. Ik bedoel, dat is ook niet echt een naam... waar je nee. heel erg blij mee bent, denk ik. Nee, nee, nee maar, maar het, het was het wel absoluut waard en, en leerzaam... Om, om dit terug te zien. Want het, het was echt een, een hele goede show eigenlijk... die BNN gaf en Caro op één ding na. Het was echt Ach. eeuwig zonde... dat er echt een verschrikkelijk blik aan Bnners werd opengetrokken. En ja, die zeiden allemaal niet uh, hoe, hoe erg pesten wel niet is. Weet je, pesten is gewoon net zoiets als roken. Het is kansloos, het is slecht voor de gezondheid... en je krijgt er nog later heel veel spijt van ook. Toen ik elf was, ben ik ooit drie maanden lang gepest. Het was niet heel ernstig of zo, maar ik werd er toch heel onzeker van. Als jij pesten nodig hebt om de aandacht te krijgen... dan vind ik eigenlijk dat pas zielig. Ga naar de site en zeg dag tegen pesten. Want pesten vind ik niet leuk. Ik vind pesten niet leuk. Want pesten... Vind ik niet leuk. Ja, ja. Gerard Ekdo is drie maanden. Ja. Drie maanden gevestigd tot hij elf was. Ja. <laughs> dat nou, is echt... Uh... En dat deed dit interview voor mijn gevoel hmm. echt zo niet, wat nou, we eerder dat horen. Echt... En dat, ja, dat vond ik echt eeuwig zonde van, uh, van Binnen en Caro. Maar verder uh, een verder mooie, uh, mooie ja. special. En goed dat jij er ook aan besteedt. Ja. Uh, Dan is er iets leukers. Ja? Meester Frank Visser, heeft ze terug. Niet. Jawel. En uh, dit keer gaat het allemaal. Zij begint echt heel erg goed. Hij begint met Marta en uh, aannemer Stef. Die wordt aangenomen om het oude huis op te knappen, maar echt alles loopt in de soep. Stef krijgt geen cent, omdat Marta ja, verder van blij is met, uh, met de gedane gang van zaken. Dus komt meeste Visser inspecteren en komt aan het licht dat die vloer, daar nou, is wat mis mee. Zo, als oh, er aan. problemen zijn, dan overleggen we dat We gaan dus. nu even kijken uh, naar uh, destructief onderzoek. Als, ik altijd. Ja, als je een heel klein gaatje boord, dan weet je het. Ja, noem maar. Ja. Mag ik schatten? 3 centimeter. Over is hij? Drie centimeter. <laughs> nee, maar ik, ik doe het even vanaf de trap. Met ja, blote ja. oog. Ik even, wil ik even opmerken, dames en heren? <laughs> ja, de meeste visser was heel trots dus op zichzelf. Ze de rechter, hè? De rijdende rechter, rechter, rechter, ja, ja absoluut. Uh, nou, vervolgens na die inspectie altijd de hoorzitting, natuurlijk. En daar wordt duidelijk dat Stef duidelijk in gebreken is gebleven. Uh, de vloer ja, is zo verschrikkelijk slecht gelegd dat er instortingsgevaar dreigt. Uh, de buurman van Marta heeft ook nog uh, een duit in het zakje. Ja. Ik bedoel, er is toen de tijd. Eh, is, is haar beloofd dat die keuken zou blijven staan. En dat had toch uiteindelijk 3000 euro gescheeld. Maar die keuken was niet slecht die erin stond. Oh. Kijk, nee, dat had nog makkelijk gekund. Ja, daar kan je nog makkelijk voor. Ja, jij hebt overal je, weet, je weerwoordje uh, voor hoor. Je, je bent, je mee bent mee. uiteindelijk maar een prutser. Een prutser? Zo. Ja, weet je wat jij bent? Jij bent ja. een uitgekookt kindeltje. Want je bent er nooit bij geweest tijdens ik ben het bij gesprekken. En dan ga je wel ik achter weet, mijn rug om, weet, ga je de elektricien inhuren. Is voldoende ja. geweest? Ja. Meester Visser vindt het voldoende. Het is weer uh, ongetwijfeld gezellig. Meester Visser brengt het verlossende woord. Hij zegt dat beide partijen 8000 euro moeten betalen. Oftewel, iedereen speelt kiet. Marta, doodongelukkig. Waar ik jaren voor gespaard heb, mm. heb bij twee maanden tijd weggegooid. Of de mm. balken daar gegooid. Mm. En je huis is ook nog eens niet af? Nee. Mijn leven is gewoon verkloot. De leven is verkloot. Stef, nog iets te melden? Nou, ja, ik vind het wel. Volgens mij is ja. haar, haar leven één grote leugen, denk ik. Ja, super gezellig, zoals altijd. Dit is de uitspraak en daar moet u mee doen. Dank u wel. Dank je wel, Robert, voor. Uh... Het media-overzicht, zeker. zeker. Ja, het was weer, de rijdende rechter is altijd wel een hoogtepunt in het media-overzicht. De vloer. Zometeen is Robert weer voor het nieuwsminuutje. Nu eerst gaan we naar die heren. We hebben het nou al een aantal keer beloofd. Dus is het tijd dat we ze ook echt gaan aankondigen. De heren die bij ons in de studio zijn, uh, Sunday Sun. En ik, ik, Anne, ik bedenk me ja. net ineens wat. Uh, we gaan gewoon eens een keer wat extra's doen voor die mensen die via de webcam zitten te kijken. Ja, we ja, ja, altijd, zeggen altijd ja, radio1.nl. En ik kan me voorstellen, zo s nachts zitten er niet zo heel veel mensen naar die webcam te kijken. Hmm. Maar nu krijg je van mij toch de kans om even gewoon iets extra's mee, mee te krijgen. En dat is bovendien ook meteen voor onszelf even makkelijk. Want ik ga alle vier de namen noemen en dan gaan ze hun hand omhoog steken. En net als in de klas even zeggen present. Ja, dat is op zich niet zo moeilijk, want ik heb Koen Willem. Present. Poen, Koen Willem is present. Oké, okay. present Present. Oké, okay, dat is dus die. Uh, Jan. <laughs> Ja, present, oké. Okay. Die speelt met een basgitaar, bas zeker weten. En dan hebben we nog Wouter. Yes. Ja, en die zit met een uh, kwast in zijn hand. Dus ja. dat is ongetwijfeld iemand uh, die uh, Wout, met het slagwerk bezig Wouter is. Wouter wil altijd, altijd net de andere zijn. Die zegt dan yes, present. Ja, ja, ja, ja. Nou, ze zijn en in ieder geval ik. allemaal present. Straks yes. gaan we verder met ze praten, hoor. Ze gaan eerst voor ons spelen. En ik denk dat het Highly Respected Rebel is... Uh, de single waarmee we ze leren kennen. Sunday Sun. That you drew <laughs> I'm Aha, ja, de oogjes zijn klein, maar de stemmen zijn allemaal hartstikke scherp. Sunday Sun, ze zijn bij ons te gast bij Nog Steeds Wakker. Blijven met ons nog wakker. En hopelijk, Anne, is André van Duin nog wakker. Het is ja. even een andere tak van sport, maar we gaan het zo meteen met hem hebben... over zijn nieuwe carnavalshit. Er zit nog nog meer muziek hierin, nog steeds wakker. Ja, even net even een, een andere <lacht> uh, Maar ook vooral tijd om bijgepraat te worden over het uh, nieuws van de nacht. Het nieuwsminuutje. Miluutje. is met Robert Smit. De Nederlandse publieke omroep maakt misleidende reclame. Dat zegt de populistische omroep Nederland. Volgens de populistische omroep is de slogan... de publieke omroep is van en voor iedereen misleidend. En daarom dienen ze een klacht in bij de reclamecode commissie. Volgens hen lukte de NPO zeker al tien jaar niet... om het geluid van de rechtspopulistische deel van de Nederlandse bevolking te laten horen. Volgens de populistische omroep doet de NPO er juist alles aan... om dat geluid niet te laten horen. De buschauffeur van de Rotterdamse vervoersmaatschappij RET... die maandag dronken tegen twee geparkeerde auto's aanreed... is op staande voet ontslagen. Dat heeft de RET dinsdag bekendgemaakt. De 58-jarige chauffeur reed na de botsing door. Bovendien bleek hij geen geldig rijbewijs te hebben. Een agent dwong de slingerende bus van lijn 38 tot stilstand... in de buurt van de Matenesserlaan. Daarop werd hij aangehouden. De RET noemde het gedrag van de chauffeur onacceptabel. In het voetbal willen Europese topclubs de finalisten van de Europa League belonen met startbewijzen voor de Champions League. Van de 87 voetbalclubs uit, uh, vanuit 87 voetbalclubs, excuses, reageerde 61% positief op het idee om de finalisten voor de Champions League uit te nodigen. Het tweede Europese bekertoernooi is weinig geliefd bij clubs en fans vanwege een ingewikkelde structuur en laag prijzengeld. In Japan, daar zijn de beurzen inmiddels flink in de plus begonnen. De Nikkei-index staat nu op 11.325 punten. Dat is een stijging van dik 2,5 Het procent. André van Duin heeft vandaag een nieuwe versie... van zijn carnavalskraker Oranje Boven uitgegeven. Reden voor de heruitgave is het aanstaande aftreden van Koningin Beatrix. De tekst moest dus een klein beetje worden aangepast. En met wie kunnen we dat beter bespreken dan met de meester zelf? André van Duin, nacht. Ja, hoe zat het ook alweer met die oude tekst van Oranje Boven? Hoe ging die ook alweer? Uh, leven de koning in hè, Oranje Boven, Oranje Boven, leven de koning in. En dat is het eigenlijk. Ja, en dus kwam u uiteindelijk op het lumineze idee om die maar te veranderen, want er komt de koning. Ja. Wat is het geworden voor onze lieve uh, luisteraars? Uh, oranje Boven, je boven, leven de koning en maxima. <lacht> en in één van één vervang je erin en dan gaat maxima er nog net achter. <lacht> ja, maar dat metrum dat klopt dan toch eigenlijk niet meer? Koning in en koning? Nee, nee, nee, dat hoeft ook niet, hè. Dat hoeft de vrijheid die je hebt om dat zo te doen. Maar hoe maar, gaan het, we dat dan zingen? Het nou, het zingt lekker makkelijk hé, levert het oranje boven, oranje boven, leven, de koning en maxima. <laughs> <laughs> en heeft u al uh, goede reacties hierop binnen gekregen of zijn de mensen... Ja, alleen maar. Ja? Alleen maar ik heb altijd het, het sociale media, zoals het dan heet, dat is echt bomvol het alleen maar. Uh, uh, uh, nou ja, waanzinnig uh, uh, enthousiaste reacties. En ik heb daar eigenlijk de hele dag alleen maar radio en televisie over de klok gehad. <laughs> en, dus, uh, het, het slaat aan als een, een dier. ja. En Diederik is de enige die begon over het meteren, maar dat het eigenlijk niet past, die zure jongen. Uh, ja, nou ja, je uitgaat van het origineel hè, want dat had ja. neer als dat je dat moet natuurlijk. Nee, <laughs> en, maar, en, maar uh, bent u nou echt de enige die bedacht heeft om dit dan te veranderen? <laughs> ik denk het, ik heb het verder niet gehoord. Ik ben, uh, dat is eigenlijk naar aanleiding van Radio Noord-Holland: was er een uh, discussie over wat, wat we nu verder moesten met dat liedje van Oranje Boven. Want dat kan, dan kreeg je Leven de koning of uh, Leven het Koningspaar. Maar ja, dit leven de koning is natuurlijk geen gewoon koningspaar, is ook een beetje en Dit is ja, dit is wel maar erg populair natuurlijk. Want het zijn met Alexander of wordt gewoon gehoord die zegt. Dat Alexander, je Alexander Maxima. De koningspaar is een beetje ouderwets, Dat is niet meer de spreektaal van nu. Nee, en het is natuurlijk, oranje boven wordt echt al eeuwen misschien wel gezongen. Ja, um, ik heb Is in, in 1630 met de watergeuze. Die, waren, die hadden we zien met ons geloof ik. En daar is het, uh, <laughs> daar stond tafel. Ja, nou, heeft u deze aangepast en dan gaat dus heel Nederland uw nummer zingen. Dat is een goede PR, ja. hè? Ja, 70. <laughs> ja. ja, het was ook helemaal niet bedoeld kwam, dus carnaval. we waren aan het opnemen in de, in de studio. Want ik denk nou, dat is leuk zo tegen de, tegen de tijd dat de, de stroomse afstand de, rond de 30 april. Misschien wel leuk om dat uit te brengen. Maar toen was ik, teken, ik dacht, dit weekend is het carnaval lager, maar We mijn carnaval uitbrengen, want nu leeft de mensen. Maar ja, je krijgt het niet meer op cd of zo. Dus ik denk, nou, we gooien het gewoon lekker gratis op, uh, op internet. En dan kan iedereen het lekker downloaden. En de uh, komende weekend gezellig op orsen. Ja, en dan lukt het. En hoeveel carnavalshits heeft u dan al gescoord? Och, uh, nou ja, je hebt hele grote en hele kleintjes. Hè? Ik denk uh, vier, vijf grote. En dan ook nog wat kleintjes. En dat voor iemand van boven de rivieren? Ja, ja, en iemand die zelf ook helemaal niet met carnaval heeft, want ik ga er zelf nooit naartoe. Je gaat er zelf ook niet naartoe om nu te zingen? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb dat ook nooit gedaan, ook nooit met de andere hits van paard in de gang en willepie en, en, en balletjes, en noemt allemaal op. Ik, uh, ik ben wel met, met, met de zittingen, elf van de elf van de elf, dat is leuk. Daar heb ik, maar toen ik nog op toe zat dan, uh, ging ik daar optreden en daar uh, 20 minuten of 30 minuten wat doen. Maar uh, de, de carnaval zelf, nee, dat is niet zozeer aan mij besteed, nee. Oké, okay, nou, we gaan u dus niet hossend zien. Hartelijk dank voor uw hoognodige toelichting en een fijne <laughs> kanneval. Goedenacht. Oké, okay, dankjewel. Dames en heren, mijn naam is Bertus Bintje. Met het oranje koor weer geen lintje. En we zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat hij. Oranje Boven, Oranje Boven. we lied de Zeugnis zingen wij ieder jaar dit lied Dat was nooit het probleem, de tekst liep altijd als een Tot Totdat de majesteit ineens genoeg had van de troon En ons vertelde dat ze werd vervangen door haar zoon Ik dacht meteen, oh jeebie nee, daar gaat ons repertoire Want het oranje boven gaat alleen maar over haar Toen kreeg ik een idee Boven zingen wij altijd in koor Maar liever de koning Ko Ligt niet lekker in het gehoor Liever de koningin Was jarenlang de laatste zin Maar met Willem-Alexander Heeft die laatste zin geen zin Dus dacht ik weet je wat Ik pas de tekst een beetje aan Afijn dat deed ik dus en dat heb ik toen ook gedaan Ik zag je met André En zing maar lekker weer. Dat bestaat al heel erg lang. Het stamt nog uit de tijd dat er een paard stond in de gang. Zij nee, zongen het dan ook al zoveel keer en zoveel maal. Dat het op de amper nu. kwam en op het darmkanaal. Dus over oh, zijn we hier die blij met deze frisse wind. Oranje blijft oranje, ook al ben je kleuren blind. De dus uit vallen borst, is daar nog leven borst? Van nou, heren, heren, ja, ja, ja. nee, nee, hallo. Dat, dat, dat is een lied van vorig jaar. Laten we nou, nee. het is genoeg zo. Ja, la, la, la, ja, ja hoor. Ja, ja. Wegwezen, Nou, Dat was hem, hè. Opgezoden wie dat. Dankjewel, André van Duin. En uh, Hij heet dan Oranje Boven. En ik moet zeggen dat het uiteindelijk dan toch creatief wel weer op het metrum past. Dan ben ik toch inderdaad een beetje zuur geweest. <laughs> ik zeg niet dat ik het een mooie nummer vind, maar het klopt wel. De vraag is natuurlijk, gaat heel Nederland dit zingen? Ik weet het niet. Uh, zometeen in, nog steeds wakker, uh, Sunday Sun, die zijn nog steeds bij ons in de studio. Daar zijn we ongelooflijk blij mee. En zometeen spelen ze hun tweede nummer. Maar eerst gaan we het hebben over wat ook al in ons mediaoverzicht overzicht zat. De, de anti-pestweek die is namelijk. Want iedereen is in zijn leven wel eens betrokken geweest bij pesten als dader, slachtoffer of als medestander. En deze week probeert Nederland daar wat aan te doen. En het is hard nodig, na, nou, ja, bijvoorbeeld de voorbeelden van de zelfmoorden van uh, vorig jaar. Gisteren begon die week tegen het Er is veel aandacht voor pesten op basisscholen en in televisieprogramma's, zo ook vanavond. Aan de telefoon Niels Jacobs. Hij is onderzoeker aan de Open Universiteit van Heerlen naar cyberpesten. Goedenacht Niels. Goedenacht. Ja, pesten is erg en van alle tijden werkt zoiets wel. Wat werkt? Zoiets als cyberpesten? Uh, ja, dat werkt zeker. Mensen uh, is net zo erg als gewoon pesten. Ja, want uh, hoe, hoe gaat het dan meestal in zijn werk? Is dat dan via de sociale media, kan ik me zo voorstellen? Ja, onder andere. Je kunt uh, via Facebook uh, verschillende soorten berichten ontvangen. Je kan uitgeschelden worden of belachelijk gemaakt worden. Maar er kunnen ook websites over jou gemaakt worden. En zelfs via de telefoon berichtjes ontvangen valt onder cyberpesten. Ja, maar het is dus echt dat er hele sites gemaakt worden om jou in een kwaad daglicht te stellen. Ja, dat kan gebeuren, ja. ja. En en, en uh, um, heeft het dan wel zin om zo'n week eraan te besteden, de, de, de, als, als kernvraag, zeg maar. Want dat is van alle tijden pesten. Is dat wel te voorkomen? Uh, ja, voorkomen. Uh... Ik hoop het wel. Uh, ik denk ook dat wel dat het voor een groot deel te voorkomen is. Tegelijkertijd zal het ook altijd blijven bestaan. Maar uh, als je kinderen de juiste handvaart aanreikt om ermee om te gaan, dan kan het probleem wel een stuk kleiner gemaakt worden. Ja. En dat de cyberpesten is, neem ik aan, heel erg in opkomst met ook de opkomst van de, de sociale media. Um, wat, kan je, wat wordt er aan gedaan om dat binnen te perken te houden? Of wat kunnen we doen? Uh, nou, sowieso kun je kinderen goed voorlichten en daarnaast ook ouders en uh, leraren... over wat, wat je wel kunt doen op het internet, maar vooral ook wat je niet moet doen. Zoals pas worden, of, uh, worden delen met anderen. Uh, en daarnaast uh, gaat het om de juiste normen en waarden. Dus uh, probeer anderen te behandelen zoals je zelf ook behandeld mm -hmm. te worden. En dat geldt ook voor de online wereld. En veel ouders die hebben natuurlijk uh, het excuus als het om pester gaat... zeker als hun kind zelf de pester is... Ze zeggen, ja, wij zijn er niet bij op het schoolplein. En verandert dat nu? Is er nu juist meer zicht misschien voor ouders? Nee, juist helemaal niet. We weten uit onderzoek dat kinderen uh, helemaal niet praten over cyberpestervaringen met hun ouders... omdat zij bang zijn dat uh, hun daar nog opgezegd worden. Ja, nou, maar dan praten ze er misschien niet over. Maar misschien, als je een ouder bent die kennis van zaken heeft... dat je toch een oogje in het zeil kunt houden. Ja, dat zeker. Uh, je kan altijd kijken op de computer wat er gedaan wordt... Alleen uh, jongeren zijn tegenwoordig ook zo slim om uh, regelmatig hun uh, geschiedenis te wissen en dat soort dingen. Ja, maar wordt er wel genoeg over de schouder meegekeken met vooral nou ja, jonge kinderen? Nee, nee. En is dat iets dat, dat jij dan zeker als onderzoeker dan erg aanmoedigt? Helpt het? Als, uh, uh, uh, kan je het dan he meer uitbannen als er, als er ouders beter meekijken? Het um, ja, lijkt me moeilijk alles te controleren. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Uh, dus je kunt het niet uitbannen, maar je kunt wel uh, een hoop problemen voorkomen door te, in ieder geval te weten wat je kind online doet. Ja. Uh, nu doe jij onderzoek naar cyberpesten. Wat houdt je onderzoek precies in? Uh, nou, wij, hebben, wij hebben een website ontwikkeld waarop jongeren uh, een soort van programma kunnen doorlopen. En daar kunnen ze leren hoe ze met de negatieve gevolgen van cyberpesten om kunnen gaan, maar ook hoe ze het op kunnen laten houden. En uh, dan geef een voorbeeld? Uh, van wat voor advies wij geven? Of... Ja, graag. Ja, ja. Een probleem okay, ja. en dan een advies? Uh, ja, Wat wij in het heel kort doen is, uh, we stellen enkele vragen. En door die vragen kunnen wij precies uh, achterhalen wat voor uh, gebeurtenis die jongeren nou mee hebben gemaakt. Maar ook wat voor persoonlijkheid ze hebben en wat voor gedrag ze vertonen. En op basis van wat wij dan van die jongeren weten kunnen we adviseren dat ze bijvoorbeeld in plaats van uh, boos te reageren op het internet, beter het bericht kunnen verwijderen. En tegelijkertijd ook met hun ouders erover moeten praten. Is het nou zo dat er is nu heel veel aandacht is voor? Zeker als je de zaak van Tim Ribbering, die telkens maar weer uh, opgerakeld wordt. Uh, maar aan de andere kant, de opkomst van de sociale media. Denk je dat het cyberpesten groter nu gaat worden nog steeds in Nederland? Of dat, er, dat we het met z'n allen een halt kunnen toeroepen op dit moment? Uh, ik denk wel dat we er een, uh, in ieder geval een halt op kunnen zetten. Ja, dat is een realistisch beeld? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, het zal veel moeite kosten, want uh, ja, zoals ik al zei, kinderen praten er niet over met hun ja. ouders en leraren. Dus daar moet al iets aan gedaan worden. Uh, maar met de juiste uh, inzet kan, kan dat wel. Oké, okay. nou, uh, hartelijk bedankt uh, voor je uitleg. Niels Jacobs, uh, onderzoeker uh, naar uh, cyberpest. Daar doe je onderzoek naar. Dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. En dan gaan we door naar de band. En ik zie dat een van de bandleden die zit ook even zijn telefoon te checken. En toch even ja. kijken of dat er <laughs> nog wat binnen was op Facebook. Of nee, uh... ja, je weet nooit. Je weet het, ik neem aan dat jullie qua leeftijd niet meer echt in de cyberpest-categorie vallen. Maar misschien positieve berichten via Twitter, Facebook over jullie optreden hier? Uh, ga ik straks checken. Ga je straks checken? Oké, okay. oh, wat okay. is de hashtag? Hashtag uh, Sunday Sun. Of Sunday Sun. Radio 1 of WNL. Doe maar, we gaan het allemaal checken. Eerst muziek. Eerst bewijzen dat jullie het waard zijn om uh, over te twitteren. Jazeker. Don't so. Wanna Lose You Now van Sunday Sun. Live bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. This situation's really damaging us badly, baby. You and your microscopic ways of judging trivial stuff both want these silly thoughts out of our heads. Come on, come on, come on. Don't Said some things that you have found offensive somehow Not long before you told me that we didn't argue enough Make up your mind, okay? Sunday Sun don't want to lose you now live gespeeld hier in de studio bij Radio 1. En dat is wel leuk om misschien even te vertellen dat we hier in een studio zitten. En dan zit er achter eh, die studio nog weer een groot raam. En daarvan achter zien we dan een technicus. En meestal, die hebben dan nachtdienst, die technici, moet u maar rekenen. En die zitten dan over het algemeen wel een beetje te stressen. Want dan zit er hier ook nog eens zo'n band in de studio en dat is veel werk. Maar er zit nu een, een technicus die zit van oor tot oor te glimlachen. Ik denk dat die, die gaat zo meteen jullie cd kopen, jongens. Die is echt vet <lacht> Dus ik, als het hier al zo overkomt, dan kan ik me voorstellen... dat als je in de auto zit, naar je werk of waar dan ook... de reden dat je nog wakker bent, weet ik natuurlijk niet... Maar dat het goed bevalt met Sunday Sun, dan zou ik zeggen blijf nog even luisteren, want ze zijn hier nog tot vier uur bij nog steeds wakker. Nu is de nieuwsflits met Robert Smit. Ja, want er uh, is zojuist een aardbeving geweest op de Salomon-eilanden met een kracht van acht op de schaal van Richter. Er is groot alarm geslagen, zo is er een tsunami waarschuwing afgegeven aan vrijwel alle landen in de zuid pacifische Zee en ook de Amerikaanse Staten Alaska en Hawaii zijn in de opperste staat van paraatheid. Dus uh, dat is niet best. En uh, is er al iets bekend of er daadwerkelijk een tsunami komt? Nee, dat, uh, bij een tsunami kan het, uh, kan het dat zo zijn. Dat, lang, dat, kan, dat kan even duren. Dat kan door, de, door de drijving in de zee kan mm. er een grotere golf ontstaan. Dus dat, dat, ja, dat zal in de loop van de nacht zal er meer uh, duidelijkheid over zijn. Ik uh, denk dat jij alles in de gaten gaat houden om dat uh, te onderzoeken. En uh, ja, misschien ook goed om te onderzoeken, lijkt mij, wat er met de Salomon-eilanden gebeurt. Want het lijkt me niet echt een plek om... Uh... Nee maar je fijne acht op de schaal verricht, is dus voor mij heel hoog, toch? Ja, dat is ja. volgens mij heel hoog. Heel, maar nou, Robert, had jij het volgens mij gehad? Ja. Dank je wel. Uh, ook vandaag was er weer meer dan genoeg gesprekstof in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Ivo Opstelte kroop het vaakst achter de microfoon. Hij vertoonde zich als minister van Veiligheid en Justitie driemaal in de Tweede Kamer. Een van de vragen die ging over de demonstrerende vrouw die opgepakt werd in Utrecht. Zij voerde daar tijdens de verjaardag van de koning een onschuldig actie tegen het bestaan van de monarchie in Nederland. D66-leider Alexander Pechtel vertelt verslaggever Jesper Stoffelen dat hij het maar een vreemd optreden vond. Ik dacht, van krijgen we nou? Uh, de politie zal toch wel doorhebben dat dadelijk richting 30 april het aan de ene kant een feest moet zijn. Maar aan de andere kant ook er ruimte moet zijn voor mensen om gewoon hun mening te uiten, te demonstreren. En met zo'n lief bordje als, ja het is 2013, ja kom, dat moet toch kunnen. Minister Opstelten kon niet uitleggen waarom de demonstranten is opgepakt. Dat moet u eigenlijk, laat ik het zo zeggen, even aan de burgemeester van Utrecht vragen. Want ik vind dat je in dat soort situaties heel scherp de verantwoordelijkheden helder moet houden. En die is daarvoor verantwoordelijk. Dat is één. Het tweede punt is dat de politie zelf... Daarbuiten heeft gebracht dat men uh, uh, zich kon voorstellen dat, uh, dat er een beter optreden uh, had uh, plaatsgevonden in die situatie. Uh, en het laatste punt is dat men inmiddels ook uh, de betrokken mevrouw uh, heeft uitgenodigd voor een gesprek. Alexander Pechtold vindt het antwoord van de minister een beetje slap. Nee, de minister legt het een beetje terug, zegt het hoort bij Utrecht. Dat is voor een deel waar, maar hij kan duidelijk het signaal afgeven. Luister, het is 2013 en dan gaan we rond zaken als hoe ga je om met het staatshoofd en wat kan je daar wel en niet over zeggen. Gaan we andersom dan in 1888 toen het, het artikel in het wetboek van strafrecht kwam. Aris Slob had op zijn beurt weer commentaar op de vragen van Alexander Pechtold. En die vragen van Pechtold, uh, die leken net alsof hij het allemaal wel prima vond. dat mensen toch met qua je bedoelingen richting 30 april uh, gingen. Laten we ook duidelijk zijn in onze publieke uitingen dat we dat niet accepteren. En dat we er een feestdag van willen maken. Alexander Pechtold herkent zich daar niet in. Hij wil alleen maar duidelijkheid. Er zijn regels, maar binnen die regels moet veel kunnen. Ook vond hij het een goed moment om daar vandaag in de Kamer over te beginnen. Nou, ik... Ik dacht laten we deze gelegenheid dan nou maar gelijk aanpakken om van dit kabinet zeker te weten dat men niet in een soort van uh, kramp schiet. Waardoor uh, we dadelijk keer op keer in het land zien dat uh, de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Ik ben blij dat de politie Utrecht zegt van nou, misschien hebben we niet zo'n goede afweging gemaakt. Maar ik wil van de hoogste baas van justitie, van de minister, horen dat hij datzelfde uitstraalt. Aris Slob maakt zich veel meer zorgen over 30 april. Ja, kijk, ik heb en velen met mij nog uh, in gedachten wat er uh, bij de vorige trouwswisseling is gebeurd. Uh, dat er toen allerlei ongeregeldheden waren. En dat mensen echt doelbewust hebben geprobeerd om uh, wat een feestje zou moeten zijn. Omdat, uh, te verstoren. En uh, de dame die uh, daar in Utrecht met dat bord omhoog heeft gestaan, dat was misschien op zich allemaal nog niet zo heel erg heftig. Maar die heeft ook al aangekondigd, ook al aan de tafel bij Paul Witteman, dat 30 april toch ook wel een dag is om uh, te kijken of we dat zou kunnen verstoren. En ik vind dat we ons daar drukker moeten maken. Waar Nederland recht op heeft, maar ook ons vorstenhuis, is dat dat een fijne dag wordt, dat het een feestdag wordt. Dat we echt met, een, uh, met veel feestelijkheden afscheid kunnen nemen van onze koningin. Minister Opstelten maakt zich niet drukker dan gewoonlijk voor 30 april. Nou, Gewoon normaal. We hebben natuurlijk demonstratievrijheid in Nederland. Er is een wet op openbare manifestaties. Vrijheid van meningsuiting, demonstratievrijheid. Nou, die wet geldt in iedere gemeente, ook in Amsterdam... En ik weet zeker dat de burgemeester van Amsterdam daar goed zijn verantwoordelijkheid in zal vinden en nemen. Toch is het vreemd dat er nu al zoveel over deze kwestie gesproken wordt. Alexander Pechtold heeft daar wel een verklaring voor. Ik denk dat mensen gewend zijn dat ze een hoop mogen zeggen tegen politici. Uh, kijk maar naar mijn Twitter, daar krijg je van alles naar je hoofd. En dat mensen niet realiseren dat dat bij de majesteit helaas nog anders ligt omdat we daar een apart strafwetartikel hebben, die, uh, wat, wat door het OM ook echt geëffectueerd wordt. Dus je moet wel even goed weten wat je doet, want er zijn van de afgelopen jaren gewoon gevallen bekend. Dat mensen veroordeeld zijn, taakstraffen kregen, voor zaken waar ik van denk dat ze nooit hebben geweten dat ze daarover de schreef zouden gaan. Uiteindelijk, ondanks al zijn zorgen, gaat Arie Slob er toch vanuit dat Koninginnedag 2013 geen herhaling van die van 1980 gaat worden. Ik heb er alle vertrouwen in, uh, dat dat ook... Uh... Niet zo meer zal gaan gebeuren, maar dan moeten we wel allemaal op scherp staan. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock'n'roll feeling in your bones, but that's on your toes. Get gone, get a rhythm. When you get the blues. A little shoeshine boy, he never gets slow down But he's got the dirtiest job in town Bending low at the people's feet On a windy corner of the dirty street Well, I asked him while he shined my shoes How'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head He popped his shoe shine rag and Then he said, get rhythm When you get the blues Come on, get rhythm When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. in your bones, put taps on your toes. Get gone, get rhythm. When you get the blues, well I sat and I listened to the shoe shine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish, left and right. He took his shoe shine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, You mighty little boy to be a workin' that way. He said, I like it with a big wide grin. Kept on a poppin' and he said again, Get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it only cost a dime, just a nickel, a shoe. It does a million dollars worth of good, but you get a rhythm. When you get the blues. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de Nacht.